Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Advocaat Ines Weski blijft twee weken langer vastzitten. Ze werd vrijdag opgepakt, omdat het OM denkt dat ze berichten heeft doorgespeeld van Ridwan Taghi aan criminelen en andersom. Volgens haar advocaten stopt ze ook met de verdediging van Taghi... zegt mijn collega Remco Andringa. Het is een beetje de vraag of Taghi een nieuwe advocaat wil. Uh, in principe is zijn verdediging afgerond. Maar ja, in zo'n megazaak gebeuren altijd onverwachte dingen waar je een advocaat voor nodig kan hebben. Ja, en nu uh, zal, zal Tachi moeten beslissen of hij een nieuwe advocaat wil uh, of niet. Wesky mag ondertussen ook met niemand contact hebben... behalve met haar advocaten. Vier verdachten in de Mallorca-zaak komen voorlopig vrij. En dat is misschien een beetje gek, want volgens de rechter zijn ze schuldig. Maar het kan toch, doordat ze na die uitspraak in hoge beroep zijn gegaan. De rechter kijkt nu naar de wet. Daarin staat dat ze tot die nieuwe rechtszaak begint dat in vrijheid mogen afwachten. Hoofdverdachte Sanil B. komt niet vrij. Hij kreeg zeven jaar cel voor doodslag en de rechter vindt dat zwaarder wegen. In Hoge Zand in Groningen is een winkelcentrum ontruimd vanwege een gaslek. In de kruipruimte van een van de panden zou een lek zitten. De brandweer is druk bezig om de bol te fixen. De verspreiding van het gas onder het uh, winkelcentrum door, ja, dat is het probleem. En dat is ook uh, de oorzaak dat wij nu het uh, hele uh, winkelcentrum hebben ontruimd. Inmiddels is de gasleiding afgesloten. Er raakte niemand gewond. Het winkelcentrum kan volgens de brandweer waarschijnlijk weer open als alles goed is doorgelucht. En het is tien jaar geleden dat in Bangladesh een grote kledingfabriek instortte, Rana Plaza. Er kwamen 1100 arbeiders om. Sindsdien wordt er in die fabrieken beter op veiligheid gecontroleerd... en kunnen arbeiders bijvoorbeeld een klacht indienen over hun werkplek... zonder dat ze meteen worden ontslagen. Maar die afspraken gelden alleen in Bangladesh en Pakistan... en niet in andere landen waar kleding wordt gemaakt. Toch is er wel iets verbeterd... en was het moment dat de fabriek instortte een wake-up call, volgens mijn collega Suzanne. Door Rana Plaza zijn consumenten wel bewuster geworden van die schaduwkant van de mode-industrie. En als ik mensen spreek over duurzame mode, dan zeggen ze vaak dat Rana Plaza het moment was dat ze anders over kleding gingen denken. Krijg je nog het weer? Tussen de buien door schijnt de zon bij 10 of 11 graden. Ook morgen vallen er buien, opnieuw ook zonnige periode en een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat een dozijn fides. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je nu de meeste vertraging. Tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn 9 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen bij Knoop het Oude Rijn. De vertraging op de A2 is een half uur. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof 2 een kwartier extra. A7 Zaanstad Horen tussen Zaandam en Weidewormer 10 minuten. En op de N208 Sassenheim richting Haarlem tussen de Keukenhof en de N207 een kwartier vertraging.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 The touch of your hand makes my folks react That it's only the thrill A boy-meaning girl my possess zips attract It's physical Only logical You must try to ignore That in someplace I've got cause to be. But there's a name for it. But there's a phrase that means. But whatever the reason you do it for, Dit alweer een hele oude plaat is. Uh, blijft hij ook populair uh, onder de jeugd, zeg maar, uh, Benno. Dus, uh, Dat leuk. Ja, iedereen vindt het wel een leuk plaatje. Tina Turner en uh, What's Love, got to do with it. Wij gaan naar het uh, Duitsjesveld toe, want daar zijn we al een tijdje niet geweest. Nee. En daar hebben we Jan van der Leeden uiteraard die uh, voor ons uh, de voetbalwedstrijd volgt. Jan nogmaals, goedemiddag. En we zijn uiteraard heel benieuwd uh, of er inmiddels uh, gescoord is. Nee, er is nog niet gescoord. We hebben wel net paal geraakt. Het was een hele goede actie van uh, Nijtje Christine. die de bal veroverde op het middenveld en doorliep breed gaf op uh, Mo. En Mo die geeft hem voor en Nigel die schot net ja, tegen de behalen. Het was echt jammer. Verder is nog gewoon een gelijkopgaande strijd. Oké, okay, dus uh, ja, het kan alle kanten nog op. Nee, het kan alle kanten op. <gacht> Dani is vervangen door de... Uh, door Mo, vlak voor rust was dat. En zo is zojuist is erin gekomen voor uh, Jelle Daan. Jelle hele wedstrijd in, in de eerste in de tweede had het gespeeld natuurlijk, dus die was moe gespreden. verder is je een uh, uh, voetbal dat zich hoofdzakelijk afspeelt op het middenveld. Er wordt goed gevochten. De missen kast wel Dat uh, is een goed aanspeelpunt altijd natuurlijk op het middenveld. Die is er niet.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 Echt ja, weer echt uh, absurd. Schrijft echt zijn eigen wedstrijd. Hij ja. is uh, de hele tijd al zo raar bezig. Deze ballen worden van beide kanten weggewogen. Dus het slaat helemaal weer. Nou ja, betekent met 10 uh, man uh, tegen, tegen de elf uh, van de AMV. Wij komen er zo meteen weer bij terug, uh, Jan. Voor het slot van de wedstrijd.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 Over een kwartiertje. Bellen we jou weer. Zeker weten. Ja. Nou, dat in uh, dit uur Zandvoort op zaterdag. Ja, ik weet niet of je het gehoord hebt. Die Starship, die werd gelanceerd. Oh ja. Van uh, Musk. Dat ging uh, even niet uh, goed. Maar het was ook de bedoeling, hè? Dat hij zo vol. Ja, zo'n uh, ja. zo idee had ik. Maar Starship hadden we ook in de jaren tachtig. je me. fight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 We build this city. Ja. Straks uh, gaan we nog naar uh, Rendel toe. We gaan Afgeluk, nog naar ja. Duintjesveld toe. Druk, druk, druk, En we hebben natuurlijk uh, twee prachtige evenementen vandaag uh, in de regio: ja. waaronder uh, de Bloemencorso. Ja, Bloemencorso. En, en we hebben ook uh, Vintage at Zandvoort op uh, parkeerterrein de Zuid. Ja. Er staan allemaal luchtgekoelde VW-wagens en uh, bussen. En uh, een heel evenement eromheen met uh, food trucks en uh, aller, allerlei andere evenementen. Dat klopt helemaal. Dat gaat nog tot uh, morgen door, hè? Ja, ja. ja, ja iedereen is daar welkom even een kijkje te nemen. Precies, precies. Zeg Rob, uh, stel, je hebt een acute ontzettende buikpijn. Wie bel je dan? De huisarts, de, huis, uh, de, huisarts, de huisarts, de post of 112? Nee, acht... uh, ja, nou ja, dat, dat vraag je dan net aan mij natuurlijk. Ja, ja, ik ja, heb er ja. net last van gehad. Oh, dus, uh, ja, maar goed. Uh... Uh, ja, nee, ja, ik had uh, een uh, telefoonnummer gekregen van uh, de huisartsenpost. Ja, precies. Um, en dat is goed.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 Sweet Little Mystery. My love has taken a tumble ooh, But I'm still standing You're such a natural Sing Whoa! No!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 Jefie geweest die net op de lat schoot. Nou hebben we hebben een Nuitsel gezien die tegen de paal schoot. En er is dus nu een Nuitsel die een corner gaat nemen voor ons. Dus, het, is, het is heel erg spannend. Ja, dus uh, steeds uh, net niet? Steeds net niet. Wow! Oh! Raymond Lagenberg schiet. En de bal wordt net in de lijn gehad. Jezus.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 voordeelregel voor de ANVJ... ...en dan gaat de avond door... ...dan wordt de avond afgeslagen... ...en dan geeft hij in één keer de vrije trap. Het hm. is zo raar. Is... Het kan helemaal niet. Soms mag... laat hij echt minuten doorspelen... ...en dan vrije trap van korovi nu, ...oh, die gaat net veel lang. Ja, je merkt het toch wel uh, steeds... Uh, ...dat uh, de arbiters uh, niet echt... Uh, ...van hoge uh, kwaliteit zijn. Is daar niet uh, iets aan te doen? Daar ja, er is helemaal niks aan te doen, Rob.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 een jongen van de jaren 30, 35. Maar ja, de man die vorige week zo, zo floot, zo raar. Dat is al dat is Ja, die was dan eind 50. Ja, maar ook niet wordt, zo oud. Eigenlijk hoort je ook niet meer te sluiten. Ja. Nou ja. <laughs> Schijfdeurig zijn nodig helemaal voor de wedstrijd. Ja, ja. Nee, klopt. Nou ja, jammer dat het, uh, dat het allemaal zo gaat hè, op het veld. Nog steeds 0-0 uh, is, uh, is iets waar we het uh, mee, uh, even mee moeten doen, uh, Jan.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 Oké, okay, nou, uh, de wedstrijd is uh, bijna ten einde. Mocht er nog veranderingen komen, dan horen we het van je, Jan. Ja, als je nog even blijft, hangen is het bijna afgelopen. Oh, oké, okay, ja, dat kunnen dit we dit ook doen. <laughs> nu. Het is nu vrij uh, uh, vrije trap voor Jeffrey. Op die uh, aanval net op de Duitse Christine. Uh, net over de middenlijn. Jeff kan het wel, op de call... Oh, no, de keeper pakt er echt net toe. Oh, oh, oh jammer. Jeetje. <middelen> die, die, die, nou, nog een, nog een keer. Oh. Ja, Jeffy heeft het weer teruggekregen. Was de bal van de En nu is de HTJ die uh, de avond gaat. De avond loopt door. En Daan die redt de aanval en, uh, ja, ten koste van de corner. Dus het is nu aan die een corner gaat nemen. AVJ komt nu met z'n allen naar voren. Dus die ruiken toch al een verbinding met 11 uh, man tegen 10. Die, die jongen doet de tijd. De scheidsrechters staan nog wat aanwijzingen te geven waar iedereen moet staan waarschijnlijk.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 Van mij, want ik zie eigenlijk met uh, in mijn eentje aan de lange kant van de zeld. Nou, dan maakt ze behoorlijk wat herrie uh, daarop veld. Ja. Ja. Nou ja, is, uh, is uh, de, uh, de vrije trap inmiddels genomen, of de hoekschop? Het is nu een, een uitbal voor ons. Uh, Mo, die gooit de bal in, die gooit hem naar, kustier, naar sorry. Die, die bal wordt afgepakt, die is nu, uh, uh, Ik kom hier voor buitenspel, maar de scheidsrechter laat doorgaan, want die ziet ik de altijd beter, is. <tied> je je, de jongen, je nu de bal. Je de bal, je, die, die, die wat laat voren. Je geeft hem af op Nijsje Kistien, die loopt nu op het middenveld. Die geeft hem lang op uh, Raymond Lagenberg. die bal ook weer kwijtraakt. Dus nu weer naar Christine die bal oppakt. Speelt terug naar Raymond. Raymond heeft weer de bal aan de zijkant. in die veldduel met de ANVA. En dus nu echt interessant nu een klein trap gaat nemen. Raymond gaat hem zelf trappen, geloof ik. Nou, ik denk dat zo'n beetje.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 Het, uh, het reinheidskaboets des Bieres uitvaardigde. Ja, dan weet je dat. Oh, dan weet je dat, Jan. Dus ja. denk, denk eraan als je straks nipt aan je biertje, nee. <laughs> en proost, hè? Ja, proost ja. alvast. Ja. Ja. ja, tot ziens. Ja, tot ziens. Uh, dankjewel weer uh, voor uh, deze week, Jan. Hoi, hoi. Oké. Okay. Ja, en eigenlijk had ik op wies gerekend, uh, Benno. Ja, ja, dat, ben ja, ben. ja, Want als je wint, heb je vrienden. Die had ik Helaas zat dat er uh, vandaag niet in, maar ja. het is wel een lekkere plaats. Ja. Helemaal Herman Proots. Kijk. Hey.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 Rij je dik, echte vrienden, als je wint. Nooit meer eenzaam, zolang je wint.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 Ja, Je moet het uh, Renog gewoon winnen, hè? Dan heb je vrienden. Ja. <laughs> ik, uh, ik, ik hoor alleen maar een hoog in mooi, Dus ik weet niet wat je op hebt gezet, maar. Oh, oh. Het maar niet over hebben. Oh, oké, oké, oké, oké. Nou, we gaan uh, jou in de uitzending halen. Is dat een uh, goed idee? <laughs> nou, weet ik niet. Uh, ik, <laughs> ik ook wel, uh, maar, maar die een geluidslimiet van 98 b maar ik heb geloof ik 130, dus het gaat niet goed komen. Oké, oké, oké. Nou, dan komt hij aan, hè? FM, Race Radio.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 Ze spreekt gewoon Nederland. Oh, dat dat scheelt weer, Benno. Ja, ze, ja. Dan, dan komt ze, ze rechtstreeks recht de uitzending in en dan gaat ze zelf even zeggen wie ze is en wat ze Oh ja, dat zien, is wel en, leuk hoe leuk het is om te racen. Ja, ja, toch? Zeker. Ja, ja, ja, ja. Kom ze aan, Vienne. En Se heeft, heeft een vriendje, dus je klaar. Oké. Okay. Uh, geen kans voor jullie, ja? ja. <laughs> je okay, thuis. Ja, ja oké. Okay. Hallo, Vienne.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 No. Oh, daar oh, moet je ook geen ruzie mee krijgen. Ja. <laughs> dat dus, uh, doe je goed. Uh, scheikunde, ja, dat is een heel boeiend, maar zeer ingewikkeld uh, vak, hè? Ja, klopt. Ja, maar goed, als je er goed in bent, dan, uh, dan kan je natuurlijk een, een prima boterham daarmee verdienen, denk ik zo. Ja, ja, uh, ja, ja. ja. Dus, uh, en, uh, ja, jullie zijn sinds gisteren, denk ik, op Hokkenheim. Ja.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 We hebben het over Rendel, hè? Toch? Ja, we hebben het over Rendel, ja, okay. ja, ja, ja, ja, ja, ja. De grote baas. Ja, de, grote baas ja. nou, de grote baas. Hij is de grote uh, baas van de ITCC, hè? Ja, is ja dat is ook zo. Ik ben weer zo. terug, ja, ik ben weer ja, terug. Oh, ja, hey, Rendel. <laughs> ja, ja, ja. Nou, we hebben het allemaal, uh, ja. Ja, allemaal gehoord. Uh, net twintig uh, jaar en dan al uh, zo uh, succesvol. Zo mooi, hè? Goed, hè? Ja, echt goed. goed, hè? goed. Echt goed. <laughs> Ja, je bent trots op je. Of die, heb je me, nog meer van die jonge dames die je race? Of is het via ja, ja, een... ja, we krijgen binnenkort Sabine uh, Bartel uit Duitsland die gaat meedoen. Ook uh, pas 19 jaar. Zo. Uh, ook heel prachtig. Mm -hmm. Dus. Uh,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 uh, een beetje afwachten voor de coureurs. Maar ja, we, we gaan het toch zien. Weet je. ik heb zoiets. Ze moeten gewoon ro lekker hun rondjes gaan doen. Net zoals deze coureurs doen. En verder moeten ze niet zozeuren. Zo is dat. Ja, maar uh, nou ja, krijg je kwalificatie <laughs> om de race voor de kwalificatie te rijden, zeg maar ongeveer. Ja, ja, weet je. Een beetje, heel raar zitten het in elkaar.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 Rendel, ja. nou, we wensen je een heel fijn raceweekend. Je hebt het, en, en, ja, dankjewel. Jij, jij hebt ook genoeg aan je kop, begrijp ik. Dus, uh, <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> we staan hier een stadopstelling te doen, maar er was geen Marshall die dat deed. Dus ik moet het zelf doen. Oh, okay. ja, ik heb hier meer dan meer, meer 40 auto's te doen. Het gaat niet goed komen. <lacht> <lacht> Oké, okay, nou, we spreken je volgende week weer. Heel veel plezier daar, Rendel. Dankjewel voor je tijd. Volgende week ben ik gewoon in de zaak. spreek jullie weer. Dat is het helemaal goed komen. Oké, okay, ja. is goed. Okay. Hoi, hoi. Ja, dat was Rendel daar op Hockenheim. Hij heeft het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 Bij volgens mij iedereen wel bekend deze single. Ga er lekker van genieten. leuk, hoor. Dat gaan we gewoon inhouden, Benno. Nou, dat uh, zou ik zeker doen. zwarte schijfjes uh, zo nu dan uh, draaien in uh, Zandvoort op zaterdag, je hoorde. Yasu en Don't Go. En dat geldt zeker ook uh, voor jou als luisteraar. Uh, Straks na vijf uur is Fred er weer met entertainment uh, voor You. Goedemiddag ja. Fred. Ja, hele goede. Een hele goede ja. middag. Ja. We gaan nog niet met je praten hoor, dus. Uh. Nee, nee, nee, maar nee, nee, nee. ik denk. Nee, nee, nee. nee we laten je alvast horen, zeg maar. <laughs> Fred dus. is in, uh, in town. Fred in town. Fred is in town. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Want uh, wij zijn ook in town. Je had het net over, uh, ja, uh, zo'n bier. Uh, wat was het ook weer met Dag bier? Dag van het bier. Dag met, van het bier. Duitz ja, Duitse bier. Oh, zo lekker. Dag van het Duitse bier. Ja, ja, ja. ja. ja. Morgen, ja. Morgen, ja. Morgen. ja, ja, ja.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 als je naar nou luistert, dan uh, weet hij dat uh, hier nog een, uh, een de van de single van, van hem ligt. <laughs> ja. Nou ja, ga jij maar lekker door. Ja, uh, maandag uh, 23, 24 april is het Wereldproefdierendag. En op deze dag. Uh,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 Nou ja, wij weten dat donderdag ook Koningsdag is. Dan het is het ook Wereldtapierdag. En dat is eh, aandacht de vraag voor de bescherming van de planten, eten, de zoogdieren... en hun leefomgeving in Zuidoost-Azië en Zuid-Midden-Amerika. Dan zijn we alweer bij de laatste dag. Het is vrijdag 28 april. Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. En deze internationale dag volgt zich volledig op de gedeelde verantwoordelijkheid... van werkgevers en werknemers...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 Er wordt dat, weer heel dat, dat, veel zoetigheid gegeten. Heerlijk. heerlijk. Drie dagen lang. Oh, uh, Na de Rabbe dan. Dat uh, lijkt dus me heerlijk. Nou ja, dat waren de inhaakdagen ja. uh, voor uh, deze week. Volgende week uiteraard weer meer zo rond kwart voor vijf. Nu meer muziek. Hier is The President. Ja, deze heb ik trouwens ook nog op uh, single, uh, Benno. Dus so. uh, kunnen we ook nog een keer uh, van vinyl draaien, The President en You're Gonna Like It. Ja, inderdaad. Nou ja, dat geldt ook voor Entertainment for You, want uh, dat wordt zometeen weer een uh, mooi programma na vijf uur. Goedemiddag nogmaals, Fred. Ja, goedemiddag. Hallo, hallo, hallo. Ja, Make-up uh, weer afgedaan. Ja, uh, nee, juist op, op. Benno heeft me gewaarschuwd om alles in de kast te leggen. Alles nee, in de kast nee, te, nee, te nee, leggen. Dus <laughs> eind van de week. En nu moet je een lijntje zetten, oh, want oh, okay. je komt op camera. <laughs> een, een lijntje trekken, wat zeg ja, je oh. oh. nou? Oh. Ja, zo'n lijntje. Oh, bij oh, jou. Ja, niet zo'n lijntje. Oh, bij jou. De korzo. De bloemenkorzo. Ja, ja, ja. De bloemenkorzo, <laughs> ja. Waar zijn de bloemetjes? Ja, de bijtjes. het weer een beetje opknappen vanavond. Maar ik hoop dat het ook zo is. Ja. Dat hopen we ook. Ja. Ze zijn in ieder geval nu zijn ze in uh, centrum Hillegom, is de karavan de van de Bloemenkorso. Ja, uh, en om moe. zes uur zijn ze in Bennebroek en dan uiteindelijk om rond acht uur zijn ze in uh, Heemstede. Dus dus worden er ook binnenweg. wegen afgezet uh, hier ja, in nou, de buurt? alle al wegen. Uh, wat ik onderweg ben tegengekomen is al aardig wat afgezet, ja. Maar ja, ja. Ja, ja. Dus okay. dat gaat per, per blokken, hè? Per blokken gaat ja. het. Uh, dus. Ja, Haarlem, Haarlem is al dicht. Nu al? Die is al dicht. Oh. Uh, ik zag dat ze in Heemstede bij de Binnenweg ook al uh, uh, oh. flink bezig zijn. Dus, Oké. Okay. Uh, mm. Ja. Maar daar is er helemaal een chaos in Heemstede... omdat ze daar ook aan een kruising uh, uh, opnieuw bezig zijn. Ja, klopt. Bij de zijn ze ja. inderdaad. Uh, heb je een, een versmalling, zeg maar. Uh, waar twee, uh, twee ja. kanten verkeer overheen moet. Ja. Dus ja, dat is het enige ja. Het is een nou ja. klein stukje. Druk, druk, druk. druk nou, hoor. nou ja, mooi. Ja. Je bent er in ieder geval gekomen. Dus je ja. aan de Tolweg. En uh, wat ga je zo meteen doen? Uh, we krijgen een bezoek van Luciano Vermeer. Luciano. Uh, Luciano Leuk. Vermeer, inderdaad. Leuk. In ja, het Italiaans.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 En uh, die is getiteld, ben ik binnen, kan het feest beginnen. Oké, <laughs> oké. <Okay, okay. laughs> Dat klinkt een beetje, okay. ja, ik Kijk naar Rob en is een beetje schaam. <laughs> dus. Bij Rob is het altijd feest. <laughs> ja, ja, ja. En, uh, ik Stef... laat het er niet over uit. Uh. <laughs> maar je bedoelt uh, bij een feest, hè? Gewoon ja, binnen ja, ja, in een ja, huis of zo. Ja, oké. oké. Okay, ja, okay. ja. ja, helemaal goed. Uh, Stef Horen, gaan we ook bellen. Hey. Je kent hem wel. Ja, uit Haarlem. -Kop. De bom is gebarsten. Ja, ja. En hij Wat, had, de bom is gebarsten? De bom is gebarsten. Ja, is dat de single van. Ja, dat was, dat was uh, ja, een gedicht de van de, de single dag single, toch? Een gedicht van de ja, ja. dag ook. Ja, ja. En hij is natuurlijk hier geweest toen bij mij in de studio, inderdaad. Ja. En, uh, toen was de bom helemaal gebarsten. Toen was de bom gebarsten. <laughs> maar je gaat hem bellen of uh, komt hij Nou af? Ja, hij komt nu met de single uh, Spite. Dus ik weet het niet. Oh, <laughs> ja. Na de what bom, bom is Spite. Ja. ja. <laughs>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 heb jij dat gehoord, Benno? Ja, ja, www.artiesten.nl. Ja, ja, www. ja. Ja, ja, ja. Bijna rechtdopen? goed, he. Bijna goed. <svogel> bijna goed. Het is ook voor mij bijna vijf ja. uur. <h chez> Oké, okay, artiesten.nl en de ZFM ervoor. Ja, ja, ZFM ervoor inderdaad. En ja, soms komt het een beetje blabberd om...